Vorige week werd duidelijk dat de top van Schiphol vorig jaar hogere bonussen voor de korte termijn heeft gekregen dan het jaar ervoor. Een deel van de Kamer is daar kwaad over. De jager gaat er bij de raad van commissarissen van Schiphol op aandringen de bonussen van zittende bestuurders aan te passen. Twee gezinnen in Velde hebben gisteren een poederbrief gekregen. De families hebben de brieven meegenomen naar een politiebureau in Venlo dat uit voorzorg in quarantaine is geplaatst. Daardoor zitten er nu vier burgers en vier agenten voorlopig vast. Ook een basisschool in Velden, waar kinderen uit de twee families naartoe gaan, is tijdelijk dicht geweest. Maar de 63 kinderen en de 35 leerkrachten konden vanmiddag weer terug, omdat er geen besmettingsgevaar is. Duitsland en Frankrijk voeren overleg om een oplossing te vinden voor hun geschil over de Griekse schuldencrisis. Frankrijk wil dat Europese landen zelf Griekenland te hulp komen. Duitsland voelt er meer voor om het IMF in te schakelen. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie wil dat de EU-leiders er donderdag en vrijdag op hun topconferentie knopen over doorhakken. De Duitse bondskanselier Merkel vindt dat niet nodig, omdat de situatie in Griekenland volgens haar niet acuut is. Onder meer Frankrijk en Italië steunen Barroso wel. In het Gelderse wapenveld is een vuilniszak met vijf dode lammetjes in het water gevonden. De dieren waren pas geboren. Medewerkers van een waterschap ontdekten de zak bij een hek van een gemaal. Het waterschap Veluwe zegt dat de lammetjes waarschijnlijk bij de geboorte zijn gestorven en dat de eigenaar op een goedkope manier van de dieren af wilde. De vondst is bij de politie en de algemene inspectiedienst gemeld. De vijf dode lammetjes zijn afgevoerd. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen meer sluierbewolking bij minima rond 5 graden. Morgen zacht lenteweer met een middagtemperatuur tussen 17 graden in het noorden tot 20 in het zuiden.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 Kom eens langs. De entree is gratis. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. Zij. nu in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 Dus, uh, ja, wij organiseren heel veel uh, evenementen hier in Zandvoort. Kan je een, een evenement noemen wat jij hebt georganiseerd? Ja, wij hebben er, uh, afgelopen jaar hebben wij rond de uh, vijf evenementen georganiseerd. Waaronder uh -huh. het uh, Kika Artiestengala. Ja. Uh, het evenement waar uh, artiesten speciaal zich inzetten voor kinderen met kanker.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 Ik doe het al vanaf mijn 14e. Ja. Ik organiseer vanaf mijn 14e heb ik een project tegen zinloos geweld gedaan in Velse Broek. Ja. Toen ben ik na, op mijn 16e, 17e ben ik naar, uh, nou nog later zelfs, ik, op mijn 18e ben ik verhuisd naar Zandvoort. En toen uh, kwam langzaam het Kika Artiestengala en allerlei leuke evenementjes uh, hier op mijn pad. Waardoor ik ook bij de CFM Zandvoort zelf kwam. Ja. En dat allemaal bij elkaar heeft geleid naar on-air events.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 Uh, on, ja, ons doel is eigenlijk een heel mooi entertainmentbedrijf uh, neer uh, te zetten. Met al die mooie evenementen. Met het boekingsgedeelte uh, van ons boekingskantoor voor de artiestenverhuur. En uh, ja gewoon veel meer leuke evenementen te organiseren. Zoals het gala en het Kunstenstein. Ja, dat klinkt heel goed. Maar wil je dat dan wel non-profit blijven doen? Want nu moet je daarnaast werken neem ik aan. Zou je het niet gewoon je bedrijf van willen maken dat je ervan kan bestaan?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 Ja, ik heb er wel best wel veel van gehoord, uh, DJ's die uh, door Nederland gaan toeren in een vijandswagen en die uh, gewoon per plek uh, gaan draaien, op, uh, bijvoorbeeld hier ook in Zandvoort, op Dratersplein vorig ja, jaar, ja. maar ook op uh, de, uh, ja, de, de Dam in Amsterdam en echt overal. Mm -hmm. Waarom vijandswagen Dat begrijp ik even nee, niet. Nee, ze hadden gewoon vijandswagen omgebouwd tot DJ-meubel. Okay, ja. En dat zag er gewoon heel erg leuk uit, gewoon ja. een mobiele DJ-meubel. Uh,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 dan toch geleerd dat ik van iemand houden kan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 restaurants of door heel Nederland? Wat is de bedoeling daarvan? Nou, in eerste instantie zullen we ons even op de regio richten, ja, dan ja. heb ik dus niet alleen over Zandvoort, maar ook Haarlem en Muiden. Ja. En, uh, zal eerst regio regionaal. Mm -hmm. Maar, uh, ja, ik denk dat, we, dat er hier in deze regio wel een markt is voor een, een entertainmentbureau wat, uh, ja. wat vrij groot is, want we, we zijn al vrij groot qua artiestenbestand. Nou, hoeveel uh, artiesten hebben jullie? Uh, ik denk dat we nu rond de, rond de 50.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 als je, hè, wat je nu zegt, trouwerijen partijen heb je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 Vaak in een, op een avond, uh, wanneer je uh, bij wijze van spreken 10 uur of 10 aankomt en dan een zangset inzet van een half uur, dan krijg je de zaal los en dan is het feest ook los. Oh. En uh, dat, dat is iets wat, wat, ik, wat ik hier heel erg mis. Hier is nog heel veel alleen DJ. Mm -hmm. En uh, wat, wat ik wil gaan proberen is om hier ook, ook dat, dat te laten, laten voelen: ja. een, een, een DJ en daarnaast een zanger of die combinatie een zingende maken. DJ. Ja, die uh, net eventjes weer even achter die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 Dan knalt het ook. Ja, dat ja, is een mooie saai. combinatie. Ja, saai is niet het goede woord. Ik denk dat meer ja, on, on, ja, onwetendheid... Uh, ze weten ja, dat ook niet goed. de mogelijkheden nee nee nog. Nee, en, ja. en ze hebben het nog nooit mee, meegemaakt. En ik merk ja. gewoon dat dat gewoon heel erg goed werkt. En uh, ja, dat we we okay. uh, uitgebreid uh, gaan uh, inzetten nu. En hebben jullie uh, zangers en zangeressen alleen? Of ook instrumentale groepen?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 nou ja, het is, dan kom je dus weer in de twee kanten is het een evenement of is het een boeking een boeking waarin uh, het om een feest gaat een bruiloft, een partij noem het maar ja. op ja, dan zijn er vaak al, uh, hebben ze vaak al een oh, strandtent ja. afgehuurd of, uh, uh, ja, en als we ons om een, een locatie vragen ja, dan ben ik bereid om een locatie te gaan zoeken naar de ja, van het mensen. het kan altijd hè? het kan altijd, maar meestal zijn de locaties al bekend en uh, mm. hebben wij daar dus verder geen handelingen uh, geen in oké okay.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 Dat zijn mogelijkheden. Oh, Dat ook is, mogelijkheden, ja. Het, het, is, het is helemaal afwegen. Wat, wat willen jullie? Hebben jullie een uh, geleidset staan? Nou, dan, uh, dan doen we het ja. daarop. Mits het uiteraard uh, fatsoenlijk materiaal. Dus waar je op uh, kunt zingen en uh, kunt draaien. Dat is wel een kleine maag. Oké, okay, dankjewel. ziens. Ja.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 ja, dus, die artiesten die gaan er natuurlijk dan echt op vooruit dat hun muziek echt betaald wordt. Ja, ja, maar het, ook, ook de, de verkoopcijfers worden daardoor weer reëler. Ja. Waardoor je dus ook meer een beetje meer, dat, zoals je vroeger de, de, de top 100 had. En daar dat, dat is nu eigenlijk geen pijl op te trekken, omdat ja... De, de helft ja, van de albums wordt gedownload ja. Ja. en op die manier op zo'n manier kun je toch weer zien van oké okay, hey, deze artiest die verkoopt er heel veel en hm. ja, ook voor een artiest is dat heel erg belangrijk want des te hoger hij in die top 40 staat des te meer reclame enzovoort ja. wat hij ook krijgt dus ja, ja ik ben echt een heel, heel groot voorstander van en ja ben, ben, ben eerlijk voor een, als je een leuk album wil op, op de shop een leuk album heb je gewoon voor 9,95 okay. compleet alle nummers erop en dan uh, ben je 10 euro goedkoop, eens in de winkel dus ja, ook, dat is een ook, een ja. ook van uh, on-air artiesten, die vind je ook gewoon op die website. Uh, oh, ja. Sommige artiesten van on-air events hebben gewoon ook, uh, ja, hebben ook een serie uitgebracht. En die verkopen wij ook dan op die website. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. ja en de on-air events Talented? Ja, daar kan Pascal natuurlijk <laughs> heel veel over vertellen. Hij is met het idee gekomen. En, ja, ik ben heel erg blij uh, met dat idee, kan ik alleen maar zeggen. Ja, dit is een, eigenlijk min of meer een combinatie tussen, uh, we hadden het net al over de evenementenkant van ons bedrijf en, en, en de boekingskant uh, mm -hmm. van het bedrijf. Het is een evenement, dus het betekent dat het voor ons een non-profit is. Uh, ja, een, lichte, een lichte vergoeding krijgen we voor alle werkzaamheden die er aan ja. zitten. Maar voor de rest is het echt gewoon non-profit. Uh, we gaan op zoek naar talent hier in Zandvoort. Uh, in Café Danzee starten we vanaf 5 maart elke vrijdag met voorrondes en 9 april met de finale... Uh, ...waarin uh, we solo-artiesten... ...de kans geven om, uh, om te laten zien... ...wat ze in huis hebben. Mm -hmm. um, uiteindelijk... ...in de finale gaat het om een, uh, om een single... ...productie en uh, opname. Dus uh, de winnaar die krijgt een single-productie...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 Er is ja. geen, we hebben geen uh, richtlijn. Het, het maakt ook niet uit of je jazz of klassiek speelt nee. of pop of niet. Nee, nee. Oh, nee. alles kan. Okay. Okay. Maar het gaat moet wel individueel zijn. Het is, moet solo zijn en er ja. moet gezongen worden. Dat, oh, okay. is, dat, dat, is, is, dat is de enige voorwaarde die wij stellen. Ja. Ja. Nou, dat zou mooi zijn dat de mensen die daar dan weer spelen, weer uh, geboekt kunnen worden natuurlijk. Als uh, we denken: hé, hey, dat is een talent. <laughs> ja.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 <laughs> nou, die dit, mevrouw dit was, dit was even uit mijn hoofd Volgens mij Eindhoven of zo Oh, dat is al een tijdje uh, ver weg ja, ja, Maar dit evenement en vele evenementen Van On Air Defense promoten we echt door heel Nederland Dus ja, het is ook oh, weer ja. Het promotie voor Zandvoort Dus we maken ja. dat de Eindhovenaren Bijvoorbeeld uh, zin hebben in Zandvoort nou, Dan gaan ze daar naartoe Met een hele club uh, ja. Kijken hoe die uh, ja. artiest het eraf van afbrengt Natuurlijk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 Nee. Zij is bij ons begonnen. Ja, dus daar ben je we ook wel al een beetje leuk. trots op als bedrijf zijn. Ja, dat dus ja. zijn maar echte talenten. Ik, maar <laughs> ik denk dat het verschil tussen ons en de televisieproducties ook is. Uh, dat het zijn vaak wel mensen die uh, verstand hebben van de muziekwereld.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 of evenementen. Dus bijvoorbeeld hebben mensen een wc nodig voor op een evenement kunnen ze ook bij ons terecht. Dat kan je allemaal dat, regelen. Het zijn, ja, het, we, Zelfs daar is, heb je contact ja, mee. We, ja, het is echt een hele grote bemiddeling uh, ja, ja, ook van, alles, van ja. alles is regelbaar. Hè? Ja. In principe als je evenement hebt en je ja, zegt wel, hier, zal een toilet, toiletgebouw nodig zijn of weet ik veel wat ja. ja, wij regelen het. Ik zal niet zeggen dat ik het in, in mijn huiskamer heb staan een toiletgebouw, ja. maar ik wil best op zoek gaan naar een leverancier van ja. toiletgebouw en dat is uh, geen probleem.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 Dank je wel voor dit interview. En we gaan. Uh... We hopen nog veel van jullie te horen. Dit is het Je made een choice.